Me van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Marianne Koekoek met het NOS-journaal. Het British Museum heeft een gift gekregen van 30 miljoen euro. Het is de grootste schenking in de Britse kunstwereld in 25 jaar. Het museum kreeg het geld van een voormalig topman van supermarktketen Sainsbury. Lord Sainsbury is ook lid van het Hogerhuis. Het British Museum wil met de 30 miljoen gaan uitbreiden. In Kosovo zijn vannacht rellen uitgebroken... tussen Servische en Albanese bewoners van de stad Mitrovica. Aanleiding was de winst van Turkije op Servië... in de halve finale van het wereldkampioenschap basketbal.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 In de Eredivisie heeft Feyenoord de uitwedstrijd tegen NAC met 2-0 verloren. Robert Schilder scoorde in de tweede helft twee keer voor de ploeg uit Breda. Feyenoord won op 7 maart bij Roda JC voor de laatste keer een uitwedstrijd in de Eredivisie. Dan nog het weer, bewolkt en vooral in het oosten buien. Vanmiddag in het westen mogelijk nog wat zon, het wordt 19 graden. Morgen overwegend droog, daarna wisselvallig en iets frisser. Dit was het.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 Robert Johnson Charlie Patton, The list goes on and on and on. Mm -hmm. Mile Rainey, Bessie Smith, and Memphis Minnie, Minnie Riperson, Sister Puma, Tammy to and Karen Carpenter, oh, Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, your memory still lives on in me. Ja, dat, uh, kortste, het kortste het eerste nummer van dit programma is uh, India Ari. Met uh, Interglide. Bloemendaal op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, Goedemiddag en welkom terug bij het tweede uur van zondag in Kennemerland bij ZFM Zandvoort en AB Radio. En we zijn er trots op dat hij nog even vrij heeft kunnen maken tussen al deze druktes door de organisator van Kunstfestijn, want het heeft op dit moment plaats op het Raadhuisplein in Zandvoort. En organisator Roy van Buringen die heeft nog even tijd kunnen maken om hier aanwezig te zijn om even te vertellen wat er, ja, wat er gaat gebeuren, wat er is gebeurd en waarom mensen toch vooral even naar Zandvoort moeten komen. Hoi Roy. Hoi. hoi. Ja, alweer de derde editie in het, op het Sustijn het, het in een muziekpaviljoen op het Radensplein. En misschien is het leuk om als eerste te vertellen, het begon drie jaar geleden met drie shows. Dat was wel echt helemaal over de top. En uh, dit jaar is het maar één en vorig jaar ook maar één. En dat is echt de reden omdat je dan veel meer gefocust bent op talenten. Dus op dit moment treden er heel veel talenten op. Echt, ik heb zo iemand... Zelfs uit van Joop van de Ende producties die uh, optreedt. Die heeft in Drat gespeeld. Oké. Okay. En uh, die jongen deed het helemaal geweldig. Dat was Rordie. En een meisje op een piano uit Velzenbroek En Sven Duif uit Velzenbroek heeft ook al een keer opgetreden. Oh ja, die in kennen we allemaal ja, die, al, die ik heb In, in het Kieken Artiestengala. Okay. En hij heeft bij hem in de klas gezeten. Dus hij treed gewoon, uh, heeft net opgetreden. Fantastische show van 20 minuten gegeven. Zo -zo. De jury was ook helemaal onvergeblazen van de stoel. En uh, die jongen is ook echt vooruit gegaan. Dat merk je gewoon. Want dat was echt toen dat was zo'n klein uh, jongetje. Ja, ja. Met, met het brilletje op. Ja, ja, ja, ja, die, die kennen we nog. hè <laughs> Geweldig. <laughs> dus uh, die heeft meegedaan aan het En zo meteen hebben we nog drie deelnemers. En uh, wat mooi mooie van het kunstverstijnen is... dat het op de muziekpafioen is, op die rotonde... maar het hele plein staat gewoon vol. Okay. En elk jaar hebben we gewoon geluk met het weer. En elk jaar is het in de ochtend regen... en in de middag is er zonneschijn. Ik heb het ook deze week gezegd tegen iedereen... van uh, ja... Ik heb toch altijd geluk. En uh, je ziet het weer. Nou, ja. Natuurlijk gaat het een keer mis. Maar uh, wanneer... Ja, dat we zou klop, we een kloppen een dat zijn even af. Ja, zo op ja, dit moment ja, ja. gedaan. <laughs> bij deze. Nou, het is zeven uh, over drie. Tien over drie ga je weer beginnen. Dus ja. ik zou zeggen... Snel je terug naar het Raadhuisplein. Heel erg bedankt alvast. Kom nu in ieder geval allemaal erheen. En uh, het duurt tot... Uh, tot, half... vier, uh, tot vier uur uh, duurt de show. En om kwart voor vier gaat er iets heel speciaals gebeuren. En ik denk dat heel stond erbij moet zijn. Okay. Het is nog nooit vertoond in de muziekpavillon. <laughs> nou, dan uh, nou, zet... Uh, en wij weten het. Dit is de moment. <laughs> ja. Zet CFM even op je, op je Walkman of hoe dat ook heet. Want uh, ja, dan kan je wel kijken en luisteren naar ons. Je moet gewoon even langskomen. Dat is tien keer leuker. Ja, maar wel is. even blijven luisteren. Dus gewoon een oordopje in en dan komt het helemaal goed. Zo, tijd voor muziek. Het tweede uur is begonnen. Blijf gewoon lekker luisteren hier naar ZFM voor en, en AB Radio. En nu, een van de grootste artiesten aller tijden. Bruce Springsteen en Hungry Heart. Let's go! op de sportvelden van Zuid-Kennemerland. Je, Je blijft op de hoogte. Nou, wat er in ieder geval gebeurt is de eerste thuiswedstrijd van de dames 1. En dan heb ik het over hockey. Zij speelden op het kopje vanochtend, nee vanmiddag rond kwart voor 1 tegen Huizen. Nou, zometeen gaan we even kijken hoe zij gespeeld hebben. Dan gaan we even bellen naar het clubhuis. De heren 1 die spelen uit tegen HDM. Uh, die wedstrijd is als het goed is om half drie begonnen. Dus de eindtijdslag hebben wij nog niet. Maar dat uh, zullen wij uh, u zo meteen uh, natuurlijk wel melden. Dan gaan we ietsje verder kijken dan alleen Bloemendaal. We gaan nog even door naar uh, Italië. Want daar is namelijk de Grand Prix van Monza. En uh, ja, we zagen in ieder geval dat de pole position was voor uh, Ferrari van uh, Alonso, Fernando Alonso. Maar die staat op dit moment niet meer pole position, hè Rudy? Nee, klopt. Die staat nu uh, tweede. Op uh, kop rijdt nu Jensen Button van McLaren. En uh, er zijn nog twintig ronden te gaan. Twintig ronden? Oh, Oké. Okay. Dus nou meteen, uh, hoort u daar natuurlijk ook meer over en uh, in ieder geval ook muziek hier bij zondag in Kinderland. Yes. All I can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 stress the man when there's so many real things at hand we could have never had it all we had to hit a wall so this is inevitable withdrawal even if i stop one of you that perspective pushes shit true i'll be some next man's other woman so i can't play myself again yeah. should just be my own Op, radio. Je, blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Chumba, Woombas en de Tap Tambing. Met? Dat was hem. Oh, dat was het. Oh, tap Tambing, zo heet oh. het nummer. Oh. Ja, het is een heel apart nummer. Je hoort het he in het liedje hoort het helemaal niet. Nee. Maar het, het nummer heet toch zo. Het is okay. heel apart. Nou, ik zal het nog een keertje luisteren dan een keer. Wat beter, want inderdaad, ik, uh, nee, ik hoor er helemaal niks van. <laughs> hey, ik ga even <laughs> kijken naar wat... Uh, wat uh, Tussenstanden en eigenlijk ook einduitslagen van de Jupiter League. Vrijdag zijn er een paar wedstrijden gespeeld. RWC Rosendael speelde thuis tegen FC Zwolle. daar werd het 0 tegen 1. Fortuna Sittard speelde, speelde thuis sorry, tegen FC En daar werd het 1-3. En Helmond Sport nam het op tegen FC Eindhoven. Dus het, uh, ja, dat was een beetje een Brabant onderrondje. Daar uh, werden de punten verdeeld. Daar werd het 1 tegen 1. Nou, Agio VV Apeldoorn speelde tegen RKC Waalwijk. Daar uh, werd er vrij veel gescoord. Vijf doelpunten in. In totaal. 2 voor Apeldoorn en 3 voor RKC Waalwijk. En Den Bosch speelde thuis tegen MVV Maastricht. Dus ook alweer zo'n zuidelijk onderhondje. En daar werd het drie tegen 1. Nou vandaag één uh, wedstrijd al gespeeld en nog twee te gaan. Of in ieder geval uh, twee die nog bezig zijn. Go Ahead Eagles speelde thuis tegen SC Cambuur Daar werd het één tegen 2. En om half drie zijn twee wedstrijden begonnen. Sparta Rotterdam speelt thuis tegen BV, BV Veendam. En daar is de tussenstand op dit moment 2 tegen 0. En uh, FC Volendam speelt te, op dit moment tegen Almere City. En daar staat het op de brilstand 0-0. Maandag om kwart voor negen hier voor deze regio. Uh, de wedstrijd Telstar tegen FC Dordrecht. Nou, misschien kunnen we nog even kijken wat, uh, of er nog wat veranderd is in de eredivisie. Uh, op dit moment... Uh, Nee, om half drie de wedstrijd ADO Den Haag tegen de Graafschap. En daar staat het nog steeds 1 tegen 0. En om half vijf uh, de wedstrijd Groningen tegen FC Utrecht. Ja, klopt. Uh, de hockeydames? Ja, oh ja, ik heb nog even nagebeld. En zij hebben gewonnen met 3 tegen 1 dus Van Huizen en de heren die spelen uit tegen HDM. En die wedstrijd is om kwart voor drie begonnen, dus daar weet ik nog niks van. Oké, okay, dat later. Dat crew en het, uh, ja, het prachtige nummer. I just died in your arms I tonight. I just died in your arms oh, tonight. Zo mooi. Ja, zo so mooi maar Heerlijk. Hier natuurlijk heerlijke muziek hier bij uh, AB Radio en oh. ZFM Zandvoort. Ja, dit is zondag in Kennerbeland. En uh, ja, rond dit tijdstip, uh, of eigenlijk dit tijdstip rond uh, deze tijd van het jaar. Hebben wij de afgelopen vier jaar uh, ja, radio gemaakt, eigenlijk bij uh, de, de Kenmer Golf and Country Club. Want daar had het namelijk het KLM Open uh, toernooi. Uh, dan heb ik het natuurlijk over golf. Nou, dit jaar zijn ze weer weer terug naar Hilversum. Naar de Hilversums Club. Dus dat betekent dat wij, CFM Zandvoort, geen KLM Open Radio maken. Maar dat onze collega's in Hilversum dat wel doen. En uh, ja, we zijn natuurlijk een beetje ook gaan kijken wat de Nederlanders hebben gedaan. In totaal hebben 15 Nederlanders meegedaan aan KLM Open. Uh, ja, wat bekende, maar ook niet bekende. Uh, bekende bijvoorbeeld uh, Maarten Laveber, uh, Robert Jan Derksen, dat zijn toch wel de grote namen. Uh, de wat uh, iets mindere namen zijn bijvoorbeeld Joost Luiten Juria van der Vaart. En uh, Tim Sluiter... En het gekke is, die laatste drie, die hebben de kut overleefd. En die andere twee, die normaal in... Uh, dit is de, eigenlijk, ja, de die, Nederlandse golf. In, die in heel, in heel de wereld gewoon wel uh, heel goede zaken doen. Die halen nu, hebben nu gewoon de kut niet gehaald. Ja. Dus dat betekent dat ze na de tweede dag al uh, was het sloes. En hup, naar huis, uh, terug naar vrouwen en kinderen. En uh, voorbereiden op het volgende toernooi. Terwijl de jonkies, dus uh, bijvoorbeeld Joost Luiten, Tim Sluiter of Juriaan van der Vaart. ja, Die hebben het gewoon uh, de, alle vierde dagen volgehouden. En de beste Nederlander is geworden uiteindelijk uh, Jurian van de Vaart. Het toernooi is natuurlijk nog bezig, dus daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. Maar uh, op dit moment is uh, Jurian van der Vaart de enige Nederlander, zeg maar, uh, of de, de, de Nederlander die zeg maar, het hoogste is geëindigd. Dan kunnen we even ja. luisteren naar wat hij uh, daarvan vindt. Jurian, je sluit af in de rode cijfers. Dat moet ja. toch een goed gevoel zijn. Ja, gelukkig. Um... Aan het begin van de dag denk je van goh, als ik nou 5, 6, 7, twaalf onder maak dan kom ik in de buurt. Maar het is een moeilijke baan en elke score die je onder om een paar binnenbrengt is gewoon, is gewoon goed. En, uh, vandaag liep het uh, niet helemaal top, zeker in het begin. Ik sloeg een paar ballen in het bos, maar uh, het kort spel was, uh, was zeer scherp. Uh, Eén foutje gemaakt, ik sloeg hem in de bunker op rol uh, op 11. Het was een enige booging en de rest is eigenlijk uh, heel steady geweest. Hoe kijk je terug op het hele toernooi? Ja goed, ik kwam hier om, om, een, om een, ja, een beetje vorm te vinden voor de komende twee weken. Ik, ik speel een EPD-tour en de laatste EPD-tour die wordt vrij belangrijk. Um, en ook om het gevoel van afgelopen dinsdag, ik speelde de laatste ronde in Duitsland, speelde ik niet goed. Ik liep me een beetje afleiden door de wind en door de scores. Uh, om toch weer bezig te zijn met ja, de goede dingen. En ik heb een mooi, uh, ja, een mooi ritme gevonden de laatste paar holes. Ik uh, heb goede, veel kansen op birdie gehad. Uh, de greens waren waarschijnlijk niet helemaal aan mij besteed, want ze gleden er steeds langs. Um, maar ja, overal vind ik min 1 gewoon een degelijke score. Nou, ze zijn dus vanochtend vroeg al gestart. Want anders kan je nu niet al klaar zijn, zeg maar, met het, met het toernooi. En hij is dus geëindigd in totaal met min één. En dat was één slag beter dan luiten. En uh, ja, hij zal dus ongeveer op de 45e plaats eindigen. Nou, op dit moment uh, is het dus nog steeds bezig. Ik kan hier even kijken voor de live scoring. Uh, want ja, uh, de beste, die zullen altijd rond een uur of half twee beginnen. En uh, ja, degene die uh, hoge ogen gooit is uh, Martin Keimer. Hij staat op dit moment uh, op de eerste plaats uh, in zijn eentje. Want hij staat op dit moment op min 11. Dus 11 uh, slagen minder dan het gemiddelde. Uh, daarna komt uh, José Manuel Lara. Hij staat uh, op de tweede plek gedeeltelijk samen met uh, Todd Hamilton en Fabrizio Zanotti met min 9. En daarna komt, uh, komen er drie mensen met min 8. David Horsey. Gonzalo Castagno en Christian Nielsen. Nou, degene die vorig jaar heeft gewonnen, uh, Ross, ja, Ross Fischer, die uh, staat nu op min 7. Uh, gaan we helemaal naar beneden. Dan gaan we even kijken of er wat mensen zijn bijvoorbeeld die, uh, die wij kennen van vorig jaar en van de jaren daarvoor. Dan heb ik het bijvoorbeeld over Simon Dyson, die hier ook al twee keer heeft gewonnen. Uh, Simon Dyson, ik, op dit moment, ik kan hem even niet vinden. Dus ja, dat betekent dat hij niet zo heel goed speelt. Simon Dyson. Nee. Nee, nou Joost Luiten uh, is dus geëindigd op uh, uh, uiteindelijk plus 1. Die is geëindigd op par. Dus uh, nou, niet heel slecht, maar ook niet heel goed. Hij heeft in ieder geval wel wat prijsgeld binnengehaald. Uh, ja, voor de, voor de rest is het allemaal. Uh, oh, hier, oh Simon Dyson. Die uh, staat op uh, plus 1. En ja, die heeft dus de kut niet gehaald. Oh, nou. Dat is niet en dat duidelijk. was uh, vorig jaar, heeft hij gewonnen? Nee, hij heeft vorig jaar niet gewonnen, maar hij heeft twee keer gewonnen van de vier keer. Oh, oké. Okay. En hier Maarten Lafeber, die heeft het toernooi afgesloten met plus 5. Ja. En dat terwijl hij zulke hoge ogen wilde gooien. Want hij heeft uh, als enige Nederlander dit toernooi gewonnen in 2003. Okay. En dat was ook op de Hilversumse. Dus uh, ja, mensen wilden hem wel graag in actie zien. Uh, ja, welke ook in Hilversum heeft gewonnen, uh, dat was David Lin. Dat was in 2004. Nou, die staat op dit moment... Even kijken, want ik heb hem wel ergens gezien. Uh, oh, hier. Hij staat op min 3. En uh, dat betekent dat hij een uh, gedeelte. Uh, wat is het? 14e plaats staat? Ik kan het niet goed lezen. Het is heel onduidelijk. Hè? Ja, nou, het is, uh, er zijn nog zoveel uh, golfers bezig. Het is namelijk pas half 4. Dus de laatste, laatste is, als het goed is, rond half 2 begonnen. Dus het einde, dat kunnen wij niet meenemen. Want dat is pas na 6. Maar we proberen natuurlijk nog wel uh, u op de hoogte te houden van. Uh, ja, van het. KLM open. Ja, oké. Okay. Hartstikke leuk. Allemaal golf. We houden je overal te hoogte. Even een tussenstandje in de eredivisie. Ado daarna staat nog steeds met 1-0 voor tegen de graafschap. Uh, ik denk dat het ook wel even blijft. De graafschap is dit seizoen niet heel erg veel Mendes, dus dat wordt hem. Virginia en Sunshine, het was toch wel een beetje de, ja, het WK-nummer van 2010. NOS op NOS veel gedraaid en het is gewoon een, uh, ja, een fijne plaat om uh, naar te luisteren. Aan de telefoon, Joop van Nes, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, ja. Jij bent uh, nu in de pauze van de jazz in de, in de krocht. Inderdaad, ja. Hoe is Ik dat? Ik heb uh, meegepikt, ja. Eh... Um. Laat, laat ik eerlijk zijn, ik ben een jazzfreak. En wat hier staat uh, muziek te maken, dus sowieso het trio uh, Johan Clement, met Johan Clement op de vleugel, Erik uh, Timmermans op uh, de contrabas en dan hebben we in principe Frit Londersberg, uh, die de drums doet. En daar is bijgekomen vandaag uh, Deborah J. Carter, een uh, Amerikaanse jazzzangeres, die al tien jaar in Nederland woont. Ze spreekt ook gewoon, nou gewoon, ze spreekt Nederlands en geweldig <lacht> niet te geloven en dan vind ik het jammer dat er maar een mannetje 40, 50 zit die, die, die eigenlijk deze muziek kunnen waarderen ja. en dat er niet meer mensen zijn want dit is grandioos het is überhaupt uh, want dit was, is het eerste concert uit uh, de reeks die dit jaar hier uh, van start gaat uh, het is negende jaar dus volgend jaar is het tweede lustrum en uh, ik heb het uh, de laatste zes jaar meegemaakt en het is altijd grandioos. En ik weet dat er soms wat heel veel jazz-liefhebbers zijn. En laat ze nou een keertje komen, want het is geweldig. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Zo horen. daar heb ik er eigenlijk ook wel zin in. Maar denk je dat ik een beetje te jong daarvoor ben, 18? Of is het denk ik voor iedereen ik kan geschikt? Weet, ik zou niet weten waarom. Uh, we, we hebben in Zandvoort uh, een zangeres, uh, Sanne Mans, die was 16 dat ze jazz begon te zingen. Ja. En in mij doet het gewoon grandioos. Waarom zouden jongeren niet van jazz kunnen houden? Uh, of het kunnen waarderen, dat is in eerste instantie het geval. En dan kunnen houden van. Uh, en... Uh, uh, het is muziek in de puurste vorm. En, en laten er ook een keertje wat jongere mensen hier naartoe komen. Het, het, het zou geweldig zijn. Ja, nou oké, okay, hartstikke leuk. Tot hoe, laat, tot hoe laat duurt het? Dit duurt tot, uh, nou ja, dat ligt er net aan hoe lang de improvisaties duren. Ja. Maar in principe, tussen, uh, laat maar zeggen, half vijf en uh, vijf uur is het over het algemeen afgelopen. Uh, dus dat is nog een kort dag, laat ik eerlijk zijn. Maar uh, ja. uh, uh, jongens, de volgende keer, de volgende maand is er weer iemand anders. Uh, uh, vraag me niet wie dat is, want dat weet ik op dit moment echt niet. Nee. Dat, dat zou ik uh, na moeten vragen. Maar uh, uh, uh, muziek in zijn puurste vorm is geweldig. Oké, okay, mooi. Um, het volgende onderwerp, huldiging van de koorleden. Ja, er zijn bij het Sompels Mannenkoor zijn er zeven leden die zijn 25 jaar lid en die krijgen een oorkonde van het Nederlands Verbond van Zangverenigingen, als ik het goed zo goed vertel. Ik, ik ben er heel even geweest om alles liep uit bij de liep het uit bij uh, die huldiging van, de, van het Sommers-Mannenkoor liep het uit. En ik, ik moet gewoon mijn tijd delen. Dus ik weet op dit moment alleen maar dat bijvoorbeeld Henk Baars één van die leden is. Er zijn er zeven totaal. Twee konden er niet komen vandaag. Uh, vijf worden er vandaag in het gemeenschapshuis gehuldigd. En ik maak mij sterk dat uh, de rest van de leden van het Mannenkoor uh, de, die leden en uh, hun baarders zullen brengen. Maar nogmaals, ik ben daar niet bij omdat allerlei dingen gewoon uitliepen het is niet anders. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben slechts één persoon. Hé hey Joop, ik heb begrepen 25 jaar keer 7. Dat is dus 175 jaar. <laughs> ja, nee. Hey, is kan rekenen alleen. Aan. Ja, nee. Ik heb tussendoor even gerekend. Ja. Ja. Ja. <laughs> maar dat is ja, lang. Ja. Dat is echt... Ja, ja, uh... ja het, het Sondersmannenkoer bestaat langer dan 25 jaar. Uh, en... de. Er zijn dus leden die uh, zijn vlak na de oprichting zijn hier bijgekomen. Dat zijn deze zeven leden. En uh, ja, uh, geweldig dat ze ons steeds bij zijn. En die mensen hebben ook uh, plezier in het zingen. Zingen schijnt heel leuk te zijn. Ik weet van mijn vader en twee broers van mij, die zingen ook. En die, die vinden het geweldig en heerlijk om te zingen. Nou, ik kan, ik kan, me, best, ik kan me, ik, me daarbij ik aansluiten. Zullen, jij, jij kan het ook. Ja, ja, ik, ik, het. Ik, ik kan me daarbij aansluiten. Zingen is, uh, is een van de leukste dingen die er is. Uh, bijvoorbeeld ook met Korendag, uh, 18 ja, september. Ja. Ja, volgende ja, week zondag, ja. Ja, dus daar zullen we jou waarschijnlijk ook wel zien, hè? Ja, ongetwijfeld. Uh, natuurlijk ben ik daar. En uh, ik weet, ik weet uh, van, van jouw koor, het, uh, de beachbopzingers, dat, dat dat een geweldig koor is. Leuke muziek, moderne muziek. Maar ook muziek uit uh, 20 jaar geleden die gewoon met flair gezongen wordt. En ik kan me voorstellen, maar ik heb het zelf dan met meegemaakt dat je dan echt uh, met plezier naar de repetities gaat. Ja, dat is helemaal waar. Ja, je hoopt nog even over uh, ja, Rondje Dorp gesproken. En dan bedoel ik niet uh, Rondje Dorp wat op 10 oktober plaats ja, heeft. Maar uh, het rondje wat jij hier allemaal in uh, Zandvoort en omgeving doet. Want jij bent ook nog naar uh, de open dag geweest van Paardenmanager de Naalderhof. Ja, dat heet de Pichonsal de Paardenhof. Renaaldenhof. En uh, dat is uh, elk jaar is dat het geval. En die, die manege, die, of die stal eigenlijk, die ligt zo mooi gelegen in de bossen aan de rand van de, van de waterleidingduinen in Benveld. Dat ze kunnen daar, in, met name in het zomergebeuren, uh, uh, maar ze daar de zomerritten door die duinen heen naar het strand en weer terug. En Lena, dat is geweldig. Dan kan je herten tegenkomen, vossen tegenkomen, versanten, van alles en nog wat. Alles wat er leeft en, en groeit, dat kom je tegen daar. Ja, maar dat hoeft toch niet, en... dan hoef je toch niet op een paard te zien dan? Ja, maar dat is, dat is juist een man. Oh. Dat is juist zo mooi. Je zit wat hoger. Je kan oh, ja, het dus dat is vanaf bekijken. En uh, als je gaat wandelen in die duinen... dan zie je vaak een heleboel dingen niet... omdat die achter bosjes zitten, weet je wel. Dat soort zaken. En als je op de rug van een paard zit... Uh, dan, ja, dan heb je veel meer zicht erop. En dan ben je ook nog bezig. Je gebruikt je spieren met name. Je beenspieren en je rugspieren. En dat, uh, dat is uh, ja, erg goed, denk ik. Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval uh, fijn om te horen... dat. Uh... En ik wil en nog even zeggen over, over, die, over die open dag van de meneisje de Naaldorf van stond op de Naaldorf. Het was gigantisch druk en ik heb mensen uit Zandvoort gezien die ik ken en waarvan ik zeg ja, maar wat zoeken hier, jullie hier op een meneesje? Ja, leuk. De kinderen en de vrouwen willen graag met paardensport te maken hebben. Uh, uh, dat vind ik... Aan één ding vind ik dat jammer, want het, ook heren kunnen zich heel erg goed vermaken met paarden. Maar het is, zijn voornamelijk de meisjes en de jongere vrouwen die zich met die paardensport bezighouden. En bij de naaldhof kan je diverse vormen doen. Je kan leren uh, dressuur, je kan... Uh, uh, vrije rit te maken. Er zijn uh, mogelijkheden om een carousel te rijden. Dat betekent dat je met 16 paarden 2 en 2, dus achter uh, rijden achter elkaar, bepaalde vormen gaat doen op muziek. Dat soort zaken zijn gewoon mogelijk bij uh, Stal de en, en dat ken ik niet bij de andere twee Zandvoetse uh, manejes die, die, die, die we dan ook nog kennen in de gemeente. Is het niks voor jou, een beetje paard rijden? Want als ik jou zo hoor, dan denk ik uh, ik, ik, ik geniet ik, er echt van. Ik, ik zal je eerlijk zeggen, uh, we hadden een paard, we hebben een paard. Ik zal nooit op de rug gaan zitten, maar ik heb mennen gedaan en dat is helemaal te gek. Mennen, dat betekent dus dat je één, twee of vier paarden voor je karp staan en dat je een bepaalde parcours gaat rijden. En, en dat vind ik heel erg leuk. Ja, ja, ja. Maar ik, ik, zal, ik zal niet op een paard klimmen, dat <laughs> okay. vind ik niet, Jan. Ik doe, ik doe het beetje Jan. <laughs> nou, Joop, hartstikke bedankt. We zijn er veel te weten gekomen. En uh, ja, nou, ik wil je bedanken. Ja, graag gedaan. En veel plezier uh, met jullie programma. Dankjewel. Komt goed. Hoi. If that's what you want, that you can pick your own puppet. you might. Het is niet zo'n heel bekend nummer. Het staat op zijn uh, laatste album, Reality Kills, de videostar. Het is Robbie Williams en Do You Mind. En we gaan even kijken naar wat uh, nieuws uit Italië. Dan heb ik het over uh, de Grand Prix van Monza. Want uh, ja, de nummer 2. Hij heeft de hele tijd nummer 2 gereden. Maar hij startte wel pole position. Dan heb ik het over uh, uh, Alonso. Nou, hij ja. is dus toch nog uh, eerste geworden. Dus hij heeft die laatste 20 ronden heeft hij toch wel uh, goed gedaan, hè? Ja, dat klopt. Um, ik zal even kijken wat de, wat de, de competitiestand tot nu toe is. Um, even kijken, hoor. Ik ben, niet, ik ben niet zo handig in uitslagen. Zo. Even oh, kijken. Ja. ja, ja, ja. Ik zie het. Op uh, de stand van het WK op dit moment, oh dat had ik niet verwacht, is uh, op nummer 1 Mark Webber van uh, Red Bull Racing. Die heeft 187 punten. Hij wordt gevolgd door Lewis Hamilton, de Engelsman. Hij rijdt met McLaren met 182 punten. Ja, want die heeft ook geen punten meer gehaald. Nee, want die was hij uitgevallen. is uitgevallen. Monten. Ja, klopt. En de winnaar van vandaag, Fernando Alonso, rijders voor Ferrari, heeft 166 punten. Nou, hij wordt gevolgd door uh, Jensen Button. Nou, die, die, uh, dat was dus een spannende wedstrijd. Ja. Want Jensen Button heeft de hele tijd uh, eerste gestaan. En uh, ja, Alonso heeft, uh, heeft tweede gestaan. Dus uiteindelijk ja, toch nog uh, omgedraaid. Waardoor, uh, waardoor er toch een, meer punten uiteindelijk naar Fernando Alonso uh, gaan. En, uh, ja, hij staat dus derde en Jensen Button vierde. Ja, en terugkomen met rijder Michael Schumacher, natuurlijk uh, bekendste Formule 1 rijder. Doet het dit seizoen niet erg goed. Hij staat op de negen, uh, negende plek met uh, 46 punten. En kijken we naar de stand van de WK-constructeurs, dan hebben we het op 1 staat Red Bull, Renault en op 2 McLaren. Op 3 Ferrari, op 4 Mercedes, 5 Renault en op de laatste plaats Forza India, Mercedes. getting better